2 uur. Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. Premier Rutte wil geen verdere beperking van de hypotheekrenteaftrek. Dat zei hij bij Paul en Witteman. In het vijfpartijenakkoord staat dat de aftrek in nieuwe gevallen... wordt beperkt tot annuïteitenhypotheken. Rutte noemt dat gezien de crisis verstandig. Maar wat hem betreft blijft het daarbij. Hij zei verder dat zijn verkiezingscampagne... niet speciaal gericht zal zijn tegen de PVV. Rutte wil vooral het VVD-verhaal vertellen... Terwijl zei hij dat een stem op de PVV een verloren stem is, omdat die partij als het erop aankomt wegloopt voor zijn verantwoordelijkheid. De NS zegt dat alle treinreizigers vannacht hun bestemming bereiken. Als dat niet meer met de trein kan, wordt er passend vervoer geregeld, zeggen de spoorwegen. Gisteravond viel het treinverkeer rond Utrecht stil, na een stroomstoring ten noorden van Utrecht Centraal. Die was rond half elf voorbij, waarna het treinverkeer weer langzaam op gang kwam.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 Zora Romanesco. Goedemorgen en welkom bij onze uitzending van 12 mei 2012. Het wordt een mooie radionacht. En dat kunnen we van de lente niet meer zeggen. Ik weet niet hoe het u vergaat, maar ik lijk zo langzamerhand... behoefte te krijgen aan een dosis lichttherapie. Nou. Dat is hier even niet voorhanden, dus moedig voorwaarts door de donkere nacht. We nemen u mee tot zeven uur in de ochtend langs diverse onderwerpen. Soms een beetje actueel, soms gelieerd aan de datum van vandaag, 12 mei. De dag waarop in 1619 Johan van Oldebarneveld ter dood veroordeeld wordt wegens hoogverraad. In 1931 werd op die dag het bevroren lichaam van de Duitse meteoroloog en aardwetenschapper Alfred Weekner op Groenland teruggevonden. Op 12 mei 1932, tien weken na zijn kidnapping, wordt het zoontje van Charles Lindbergh dood teruggevonden. Zijn er ook nog feestelijkheden op die datum te melden? Jawel. In 1935 stichten Robert Smith en Bill Wilson Alcoholics Anonymous... In 1992 verovert de Belgische alpiniste Ingrid Bayens als eerste vrouw de Annapurna. En in 1996 wordt op die datum de Italiaanse geestelijke en kardinaal Alfredo Ildefonso Schuster zalig verklaard. Het kan verkeren, heeft onze eigen Brederode eens gezegd. En wij gaan nu op 12 mei 2012 een mooie radioreis maken. Die begint met vlucht in het verleden. Dat doen we met bijzonder historisch materiaal uit het Nederlands Archief voor beeld en geluid. Vannacht het hoorspel Vluchtroute uit 1970 van de NCRV... geschreven door Wim Hazeu en geregisseerd door Wim Pauw. Een familiedrama dat zich afspeelt... tijdens het naderende einde van de Tweede Wereldoorlog. Een kortstondige liefdesaffaire van een boordschutter met de dochter van een ouder echtpaar heeft verstrekkende gevolgen. Met de stemmen van onder meer Tony Folletta, Elisabeth Versluis, Jan Borkes en Joke Hagelen. Luistert u naar Vluchtroute. Vluchtroute, een hoorspel van Wim Hazew. 71ste. 71ste wat? 71ste vlucht. En nog is alles niet plat. Wie zegt dat? Wie zegt dat? Wie zegt dat? Als alles plat was, hoefden ze niet meer te gaan. Hoefden die jongens hun levens niet meer te wagen. Waren ze niet meer aan gevaren blootgesteld. Zullen wel oefenvluchten zijn? <laughs> oefenvluchten, hoor hem. Ja, waarom niet? Slacht eh, oefenen. En die jongens moeten ook in het donker kunnen vliegen. Blind vliegen, ja. Zo noemen ze dat. Want als er oorlog komt, komt die s'nachts. Als er oorlog komt. Man, waarom lees je in vredesnaam geen kranten? Waarom luister je niet naar de radio? Allemaal bedrog. Steek je licht eens op. Word je tenminste op de hoogte van de feiten. Hoe vaak heb ik jou niet gezegd dat het oorlog is? Dat zeg jij? Ja, ik. Hoe weet je dat dan? Uit de kranten van de radio. Allemaal bedroogd. En <laughs> man, hou dan toch eens op met die eigen wijzigheid van je. Luister dan toch. Ik luister. Je hoort die vliegtuigen toch wel? Hoe van vluchten? De 32e vlucht. We zijn bijna op de 11, 31,5 vlucht. Voor mij is het de 14e keer. 13 keer heen, 13 keer terug. De 14e keer. Hoe is dat, de 32e vlucht? Net als de 13e of de 14e? Geen verschil. Hooguit wat meer gewenning. Gewenning. Je voelt je een reisleider die jaar in jaar uit reisjes leidt met de Zonexpress. De Zonexpress. Ja, waarom niet? Ieder zijn job. De Zonexpress. De vlammende, vuurschietende Zonexpress. Is dat nou poëzie? Wie praat er nou over poëzie? De vlammende, vuurschietende Zonexpress. Oh zo. Als ik over mijn eigen tekst ook iets mag zeggen... het lijkt me meer een reclametekst. Ah, hele goede tekst. Of een hele slechte. In welk geval is de vlammende vuurschietende zonnexpress een reclametekst. Reclame voor ons. Moet je ze beneden eens wijs maken. Ze zijn weg. Wie? Nee. Maar ze komen terug. Over vijftig minuten vliegen ze over naar hun basis... Twee maanden geleden duurde het veel langer. Bleven ze twee uur weg. Ze gaan sneller. Maar elke avond werd de tijd tussen heenvlucht en terugvlucht korter. Ze komen steeds dichterbij. Ik hoor niks. Steeds dichterbij. Tot alles over onze grens schoongeveegd is. Dan is het niet meer nodig. Zullen we veilig zijn? We blijven risico's aan kleven. blijven apparaten. Eén draadje fout en plof, zoetje springt uit elkaar. En dan is het vrede. Geen vrede zonder oorlog. Krijgen we rust. Eindelijk rust. En ik haat de rust. Hier altijd maar zitten. Nooit een verzetje. Nooit eens bang zijn of opgewonden. Hoeven we niet meer bang te zijn. Voor de vijand. Altijd maar rust. Tijdje prakkie. Totaal vernietigd. Capitulatie. Tijd naar bed ook. Waarom niet? Of niet. Valt natuurlijk weinig te capituleren. Zoals vroeger. De tijd is dood. De tijden veranderen. De ene oorlog is de andere niet meer. Doodgeslagen. Ja. Er is niks meer aan. Maar vrede is vrede. Nog twintig minuten. Wat wel een verschil met het begin is dat het vroeger spannender was. Met die zoeklichten en het afweer geschud. Man, man, dan brak er wat los. Tumult. Precies het juiste woord. Eén keer raakte ze Black Hawk. Wie was dat? Vleugel Indiaal. Black Hawk was niemand. Het vliegtuig noemden we zo: Black Hawk. Als ik daar nog aan terugdenk. Een salvo. Linkervleugel geraakt. Geen paniek. Nee, geen paniek. We beheersen ons. En dan dat branden. Branden. Branden. Blaaiend vuur. Precies. De vlammende, vuurschietende zonexpress. <laughs> In woorden hebben je toch wat gedaan. Ach, kwartskip. Nuchter blijven. De rotsen moet je blijven zien. We bleven kalm, dat wel, maar... Ik kneep hem als een oude dief. Johnson wende het vliegtuig. Terug. Brand. Over de grens. En dan springen. Net op tijd. Parachute. Engelen in de zwarte lucht. De wind zoeft langs je heen. Het zweet onder je oksels bevriest. En wachten. Waar kom ik terecht? Nog 19 minuten. Ik zweefde boven ongevaarlijk land, dat wel, maar. toch ga je denken. Denken? Die secondenlange stilte. Wie? Die piloot. Hij was geen piloot, maar een boordschutter. Die vliegt toch ook? Ja, die vliegt ook. Nou, wat zeur je dan? Niet iedereen die vliegt is een piloot. Boordschutters zijn geen piloten. Neem dat dan maar van mij aan. Wat weet jij nou? Dat ik nog een bakje koffie wil. Het was zo'n aardige jongen. Ik krijg een droge keel van alle geklets van jou. Toch mens gebleven. Ondanks de verschrikkingen van de oorlog. Ik zou graag nog wat willen drinken. Geen beest... Nee, niet losgeslagen. Oh, het was een aardige jongen. Wie? Die piloot. Ja, ja, die boordschutter. Aardige jongen. Een schoft was het. Zeg, nog een uh, kopje en een schoteltje. Zo. En nou nog de theepot. Nee, nee, die hoeft niet. Een tinnen theepot moet je alleen omspoelen. Alleen omspoelen? Voor de smaak is dat... Een theepot gebruiken naar thee, niet naar afwaswater. Dat heeft u goed bekeken. En als hij erg tof geworden is, moet je een poetsen. Zo, klaar is Kees. Wie had dat nou gedacht? Wat bedoelt hij? Precies zoals ik het zeg, wie had dat nou gedacht? Zo zit je in een vliegtuig en zo sta je in een wild vreemde omgeving... ...een moedertje te helpen bij de afwas. Moedertje? Pardon? U zei moedertje? Nou ja, bij wijze van spreken dan. Moedertje. Hebt u kinderen? Hij hier op je bij de afwas. Reuze aardig, ja. Charmante jongen. Goed bekeken had hij het. Daar zat geen kwaad bij. En berekend was hij. Ja, berekend. Ah, het was nog zo'n jongen. En dan al in de oorlog. Met zijn Havoksoogen. Ogen van een sluipschutter. Niet voor niks was hij een schutter. Zo'n jongen toch? Moedertje, zei hij tegen mij. Wat denk je dan, Skip? Oh, niks bijzonders. Ik vlieg. Waar zou je ook al moeten denken? Hoewel alle mens denkt. Wat zou dat? Wat zou dat? Helemaal niks. Maar je kunt er wel zeggen wat je denkt. In deze tijd hoef je geen geheimen voor elkaar te hebben. Ik bedoel... Je weet nooit of je elkaars kennis eens kunt gebruiken. Ach, wat praat toch? Het is hier zo verrekt en stil. Ik dacht aan mijn vrouw met twee jongens. Drie in één jaar zijn ze. Ik zie ze haast nooit. Allendig leven inwezen. Vlucht nummer zoveel en weer terug. Dan meestal slapen we op de basis. En wat verder. Jongetje, het gaat je ook in een bliksem aan wat de skipper verder denkt... Dat bedoel ik niet. Mag je wel eens duidelijker uitdrukken? Voor hem. We zijn zo boven ons doel. En daarom juist. Die laatste minuten. Wanneer je aan het dalen bent. Wanneer je grijze en zwarte contouren begint te zien van een landschap van torens en daken. Dan, ja, dan, dan moet je praten. Dan, Hij dan wel. Je... Hoeveelste vlucht was het ook alweer voor je? Mijn 32 e vlucht. Hmm. Oude Praat Praten, hè? Dat, dat moet. Voor mij tenminste. Ik heb er behoefte aan, mag ik? Ja, gaat je gang maar. De darmen vermalen alles tot diarree. Ik, ik krijg het koud. Als je praat, dan voel je, je die smeren. Dan nou praat jij nog maar. Hm? Dank je, Skip. Ik hoef toch niet te luisteren, is wel. Hij wilde eigenlijk niet naar huis. Naar zijn home, zei hij. Hij werd in de water gelegd. Zit u goed? Moet u het voetenbankje hebben? Wil u nog een kopje thee? Ik heb cake gebakken. Maar nou ja, oorlog is oorlog. En hij kende zijn plicht. Wat lust u nu erg graag? Misschien kan ik het wel klaarmaken. Hij had een belangrijke opdracht. En hij maar ja zeggen? Ja, mevrouw. Goed, mevrouw. Dank u wel, mevrouw. Is er niks te roken, mevrouw? Dat stond hem goed, die pijp van jou... Bij jou bungelt hij altijd tussen je lippen en die tandenloze mond. Hij stak hem stoer vooruit, geklemd tussen zijn witte tanden. Meneer rookte mijn pijp en ik zat zonder. Ik wilde dat vieze ding met die prut op blij eerst nog schoonmaken. Waarom maak jij die pijp nooit schoon? Maar hij wilde me niet met die smerigheid opknappen. Nog nooit zat ik zonder pijp. En hij maar roken. De ene pijp naar de andere. Keurige jongen. Maakte hem zelf schoon. Als hij uit was gegaan, krapte hij hem leeg en stopte hem opnieuw. Dezelfde pijp opnieuw aansteken was er niet bij. Nee, kostbare tabak gooide niet weg. Hij slurpte niet. Nee, hij trok aan de pijp. Nog tien minuten. Vanaf die dag rook ik pijp. Behalve hier? Nee, hier kan het niet. Vanwege het brandgevaar niet. Omdat wij het niet willen hebben. Die rotstank van die stinkpijpen van jou? Nee, dan die check van jou. Turkse check. Harm, check. Harm. Wijven. ik ontmoet... dat oude een mens bij de grens zeker. Wel nee man, de dochter. Had ze een dochter? Wat heet een stoot van een dochter? Zo gezegd een mokkel. Hoe heette ze? Maple. Mabelia, kind van een droom. <lacht> droom uit de verte, stuk van dichtbij. Liefde op het eerste gezicht. Ja, dat was het. Ik zag het meteen. Hij was in één klap verliefd op Meubel. Ja, wat zei je over Meubel? Meubel? Ja, je had het over Meubel. Ik? Ja, wie anders? Jij bijvoorbeeld. Jij hebt het altijd over Meubel. Ik had het over die plootveeën, die boogschutter. Boordschutter. Hm. Eindelijk zijn we waar we wezen moeten. Boordschutter. Wat maakt dat nou uit? Niks. Maar jij hebt het altijd over piloten. Hij vliegt toch? Ach, praat ik ook. Waar het om gaat is dat die knul, die snotneus, die brani die brutaal weg mijn pijp opsteekt, dat die meubel... Nou, ga door. Dat die het hoofd van mijn dochter op hol joeg. Zij wilde niet anders. Zonder dat jij ook maar één poot uitstak om het te verhinderen. Waarom zou ik? Kom jij hier van meer? Nee... Ach, alleen wandel je hier niet. Alleen niet, nee, dat kan ik me indenken. Ik bedoel, ik ben altijd thuis. Of bij een vriendin. Jij ja, in thuisblijven komt dan. Zo'n frisse met als jij hoort in de open lucht. Thuisblijven. Is dat zo gek? Ik doe veel in huis. Vader kan niet meer lopen. Een ongeluk gehad met een maaimachine. Was je vader boer? Hij werkt op een boerderij. En moeder doet het huishouden. Ik zie het verband niet. Wat doet zo'n mooi, pril met die vlammende, vurige ogen. Thuis, bij die oudjes. Mm, oudjes. Nou ja, bij de vader en de moeder. Ik werk thuis. Nee, dat doet je moeder zijn. Maar er moet toch geld in het laadje komen. En daarom werk ik thuis, ik vertaal. Verhaaltjes voor damesbladen, je kent het wel. Ah... Zoet romantiek. Zij wil hem, maar hij ziet haar niet. Hij wil een ander. Ben jij romantisch? Wat is dat romantisch? Ik bedoel, wat voor sta jij daaronder? Neem nou dit landschap. Groen. Mosgroen. Zeegrasgroen. Een pruttelend slootje. Een verre horizon. dat koeien. En wij erin geplaatst. Ja, gewoon erin neergezet in dat landschap Krijg jij dan niet het gevoel van De wereld is van ons Dat ons niks kan gebeuren Dat is voor jou dus romantisch Alleen op de wereld Zeg, schrijf jij damesverhalen? Hoezo? GELACH <laughs> Ze had me overigens mooi door. Niet zo moeilijk bij jou. Maar een man wil wel eens wat. Kwestie van volhouden. En vooral het praten. Praten en nog eens praten. Over, over de waarde van het leven. Bijvoorbeeld niet zwaarwichtig. Een beetje op de zachte toer in de trant van... Uh, waarom leven we? Zeg nou zelf. Elke dag is er één. En elke dag kan mooi zijn. Wanneer de liefde zonder overschijnt. Plotselinge liefde. Weet je wel niet bij nadenken. De liefde nemen... Zoals hij zich aan je voordoet. En dan ervan profiteren. Daarvan genieten. Ah, dat is toch heerlijk. Geen langlopende plannen. Geen berekeningen verlaten. Geen winst op langere termijn. Maar, maar nu, op dit moment genieten. Niet denken aan de dag van morgen. Nou ja, enzovoort, enzovoort. Hoe lang was je bij die mensen? Vier dagen. Toen kon ik niet langer blijven. Had er ook niet zoveel zin meer in. Ik bedoel, het avontuurtje had ik gehad. Geen gezeur meer aan mijn kop. Trouwens, ik uh, moest mijn skipper van toen gaan opzoeken. Leefde die nog? Wat wil je? Parachutes boven eigen grondgebied? Nee, dan overkomt je niks. Val je niet dood, raak je niet vermist. Op onze gastvrije thuishaven vond ik hem weer. Achter een glas bier. Had al die tijd om me zitten wachten. Dat zal wel. Hij zat natuurlijk ook dringend om je verlegen. Al die tijd? Ik zeg van spreken dan. Hij was er al twee dagen, ja. Hij zei dat hij dacht dat ik een been of zoiets gebroken had. Dat hoopte ik nu, natuurlijk. Hé, wat lollig. Die, uh... die Maybell. Ja, ja, Skip. Ik voel de richting waarin we koersen. Die avondman. Lekker ouderwets in een hooiberg. Had ik nooit ingelegen. Held. Wat weet jij ervan af? Wacht eens. Jij bent een groentje, hè? Zit me voortdurend de jennen, ja? Uit jaloezie natuurlijk. Maar zelf is het aanpakken, Homer. Nee, nee, nou zullen we het hebben. Meneer hier achter zijn plicht mij terecht te wijzen. Wanneer oh ga je? Morgenmiddag. Zeg je me nou? Morgenmiddag? Dat vertel je me nou pas? Maakt het enig verschil? Ik dacht, laat ik het zo lang mogelijk uitstellen. Ik bedoel... Je zoveel mogelijk laten genieten zonder dat je daarbij aan het naderend afscheid zou moeten denken. Gekke jongen. We kennen elkaar een half jaar. Goed, ik vind je aardig. We ploven al met je naartoe naar de paardenrennen, de bioscoop, de kerk en weet ik veel. Je, je vond dat toch wel fijn? Ja, natuurlijk. <lacht> daarbij komt dat ik je een aardige vent vind. Aardig. Aardig, ja. Maar een echt gesprek hebben we nog niet gevoerd. Heb jij je eens afgevraagd wat er nou met mij moet gebeuren? Met jou? Mm -hmm. Met wie anders? Jij wordt oorlogsvlieger en ik blijf achter. Maar ik kom toch terug, Olga? Ik bedoel, ik blijf voor jou toch die aardige jongen? Op afstand is dat moeilijk, hoor. Ik bedoel, je bent nooit dicht bij me geweest. Maar dat heeft tijd nodig. Toch was er iets tussen ons. Uitgaan en zo. En nou, in één klap weg. Uitgaan en zo. Ik wilde meer. Kaarsje aan, kaarsje uit. Nog vijf minuten. Ja, ja, de tijd gaat snel. Had je dat nog niet eens wat poëtisch zou kunnen zeggen? De tijd vliegt van ons heen. Ik ben niet in vorm. Niet goed soms. Niet zo goed, nee. Beter is kaarsje aan, kaarsje uit. Waar slaat dat nou weer op? Op de tijd. Onze tijd. Het leven. Het leven? is voor mij een vrouw. Of beter gezegd, de vrouwen. De vrouw. En toen was hij weg. Die schoft. Oorlog is oorlog. Zij. Hij had hem willen blijven. Maar hij kende zijn plicht. Kan je niet van iedereen zeggen. Ik heb er begrip voor. Daar moet je trouwens in deze tijden begrip voor hebben. Een meubel. Wat is er nou weer met meubel? Niks, helemaal niks. Ik dacht alleen ander. haar. Hij moet niet zoveel denken. Je denkt te veel. Je zegt te weinig. Nee. Hey, weet je wat het met jou is? Jij denkt niet, jij staart. Daarom zeg je niks, je weet niks. En nou ze weg. Naar een vriendin... Ja, ja. Vertel mij wat. Je zou de krantes moeten gaan lezen en wakker blijven bij de radio. Naar het nieuws luisteren. Ben je daarbij betrokken op de een of andere manier. Boordschuttertje heeft geschoten, meubeltje weg. Dan ja, heb je hem weer met zijn gezeur over meubel. Ja, mag ik. Ik geef het hem die meid dan zij hij oh. mij. Jij denkt maar aan piloten. En aan boordschutters. Vader, ja. als je nou uit het ziekenhuis komt... Kun je nog niet direct lopen? Ik zal nooit meer lopen. Nee, niet als een kiefiet. Eerst in een invalide wagentje of zo. Hè? Dan zal ik je rijden. Overal naartoe. Door de polder, naar de stad. Naar het concoursie piek. Naar de kerk. Niet naar de kerk. Waarom niet? Een mens komt niet in een invalide wagentje in een kerk. Oh, juist wel. Je kent dat verhaal toch wel van de Lammet de Capernaum? Dat was geen kerk. En daarna gaan we oefenen met lopen. Lopen zei toch? Net als een kindje. Stapje voor stapje. Maar niet buiten. Nee, eerst binnen. Met jou wil ik het wel proberen. Van, van wie heb je die eieren gekregen? Van de boer. Die moest een grote hart nodig eens laten spreken. Wat moet ik hier nou met ongekookte eieren? Zeg nou zelf. Weet je dat ze ongekookt zijn? Dat neem ik aan. Zal ik er eens eentje proberen? Nee, maar niet doen. Jawel. Ja, je had gelijk, vader. Ongekookte eieren, daar heb je niet veel aan. Het struip kun je drinken. <lacht> vader, toch. Een nou, man wil wel eens wat. Hè? Weet je wat ik zou willen, Mabel? Nou? Geld moet ik hebben. Veel geld. Om met jou te kunnen reizen. Naar Ierland bijvoorbeeld. Waarom nou juist naar Ierland? Nee, ik weet niet, het land trekt me, doet me geheimzinnig aan. Hoe noem je dat ook alweer? Keltisch. Uh, ja, dat is het woord. Nog tien tellen, dan moet de bomluik open. Er wordt op ons 10, geschoten. 9, 8. Dat kan niet. 7. Ze hadden geen afwezigheid meer. Wat wij vliezerzee. Vier. De vlammende Vierende zonne-express. Nee, We zitten in het zoeklicht. Eén. Los. Ja. Schiet op het zoeklicht. Ik zie niks. Ik ben verblind. Schiet dan toch. We zijn geraakt. Die rechtervleugel hebben we niet lang meer bij ons. We moeten de grens halen. Hoe ver was je toen met Bleckhoek van de grens? Veertig minuten komen we naar mij. Dan moeten we het nu zeker halen. Een kwartiertje. Maar Bleckhoek brandde niet zo erg. Het is zwak van laaiend vuur. Dat was beeldspraak. We moeten de grens halen. Goeie reis. En wees voorzichtig. Het is maar een kwartiertje tot het vliegveld. Dat bedoel ik niet. Ja, weet ik wel, schatje. Daar moet je nou niet aan denken. Ik kom terug... Het is altijd maar goed gegaan. Het risico was zo klein. Was je goed op onze jongens? Op onze jongens, natuurlijk. Ze zijn trots op hun vader. Maar Thijs heeft pas nog, later word ik ook conducteur. <laughs> Die is goed. Conducteur op een vliegtuig. Huh? Nou, ik, uh, ik weet wel betere banen. Wat bijvoorbeeld? Nou, uh, leraar, hè? Leraar, lekkere lange vakanties. Mm -hmm. Veel bij je gezin thuis. Dat lijkt me heerlijk. Dat meen je niet. Kom nou. Ik ben graag bij mijn gezin, dat weet je toch wel? Jij houdt niet van een geregeld leven met vaste werktijden. Oh, bedoel je dat? Ik dacht een ogenblik dat je bedoelde dat ik niet graag bij jullie zou zijn. Weet ik toch? Nee, nee, nee, dan is het goed. Dag. Lieve man van me. Dat is Je weet het, hè? Amor omnia vincit. Natuurlijk, dat doet de liefde. Dan zou je voorzichtig zijn. Maar nou, mee. Met alles. Tot ziens. Hou je goed, schat. Dag. Dag. Tot ziens. Over twintig minuten komen ze weer over. Wie? Wie? Waarom ben ik nog niet gek van je geworden? Ik mag er wel beleefd even vragen wie hierover komen. Over twintig minuten vliegen ze weer over die vliegtuigen van daarnet. Oh, dat. Ja, dat. En zonder dat dat zaten we hier niet meer. Die jongens wagen hun leven terwijl jij zit te zuurpruimen. Wat is een leven zonder benen? Op zijn minst zou je kunnen meeleven. Je op de hoogte stellen. Maar de oorlog gaat aan jouw neus voorbij. Ik hoop nooit meer een oorlog mee te maken... Dat hoop ik al jaren en met succes. Maar wie geeft je de garantie dat het dit jaar vrede blijft? Zo'n jonge piloot bijvoorbeeld. Dat doet meer dan jij met jouw jaren. Het verstand komt met de jaren, zeggen ze. Daar is bij jou weinig van te merken. Wat is vrede eigenlijk? Je dochter kennen zien. Dat is het. Samen wandelen. We halen het! Een lange glijflucht. Pas springen als ik het commando geef. Jij eerst. Waarom ik eerst? Zuur niet. Omdat ik het zeg. Goed dan. Dan ga ik. Nu nog niet, idioot. Wacht op het commando. Idioot? Voor jou een reprise. In zekere zin wel, skipper. Misschien val je weer in de armen van een stoot. Wie nee, weet. Vallen doen we in ieder geval. Hoe lang nog? Geduld. Een paar minuten. Waarom nemen jullie geen radiocontact op met onze collega's? Wat heeft dat voor zin? Dan nou, weten ze tenminste dat ze niet op ons hoeven te rekenen. Voorlopig tenminste niet. Daar zullen ze blij mee zijn. De instructies luiden. Geen radiocontact boven vijandelijk gebied. Tenzij in noodsituaties. Juist. Waar wachten jullie dan op. Op het ochtendgloer is nou goed. En Dit is geen noodsituatie. We vliegen toch nog? Geen noodsituatie. Geen noodsituatie. Het halve toestand staat in de fik. Kom jullie Spreeks? dan. Spring! Hey De skipper zijn spring! Nu wacht ik, ik help je een Daar gaat Nou jij! Tot ziens skipper! Tot straks. Misschien. Het weer over die luchtpiraten. Over die piloten? Ja, ze komen steeds dichterbij. Nog 16 minuten, dan is het vrede. Dan is er geen vijandelijk gebied meer. Dan zijn we op onszelf. Dat zijn wel jaren, maar zonder Mabel is dat geen pretje. Laat Mabel dan nou eens buiten. Kan je nou echt niet voorstellen wat vrede is? Wat ik wil zeggen, niet bedreigd te worden. Hm? Nooit meer een vijand aan de grens. Vijanden genoeg binnen de grenzen. Wat de mens een mens kan aandoen. ja, het oude liedje. De mens is de mens een wolf. Zo is het. Waar is Mabel? Ze zijn nu vlak boven ons. Waar is Mabel? Wat zeg je? Die rotvliegtuigen met die rotpiloten. Ja, piloten, mannetjesputters, helden die de victorie kraaien. Kom met mij. Kom bij mij. Wat was dat? Hoorde je dat? Kom bij mij. Ja, ja. Er is een vliegtuig neergestort. Hier vlakbij. Dat kan niet anders. Ik moet gaan kijken. Net eens toen. Het wordt weer net eens toen. Waar is mijn omslagdoek? Heb je mijn doek niet gezien? Hoe moet ik dat weten? Weet hij niks. Ik ben niks. Hou op met dat gezeur. Er zijn mensen in nood. Ik moet ze helpen. Met een omslagdoek. Ik mag niet kou vatten. Met een kreupel in huis mag je niet kou Ik kan niet ziek zijn. Je zorgt er anders voor hem. Mabel. Ja, die is hier niet. Die is een poosje weg. Een poosje zei je toch? Ah, ah, hier is die. Nou, ik ga. Hou geen gekke dingen uit. is. Can you start mom? Iemand. Ik zie niks. Blijf roepen. Ik kom. Hier. Deze kant op. Oh, Hier ben ik. Hoort u mij? Ja. Ja. Ik heb de richting. Het moet vlak bij u zijn. Ik zie een schim. Ik ook. Ha. Dat was gauw gevonden. Ja. Gelukkig wel, gelukkig wel. Bent u van het vliegtuig? Van een vliegtuig, ja mevrouw. Neergestort. Ha, het vliegtuig wel. Harde landing. Nou, gaat u maar gauw mee. Ik zal een kopje koffie voor u zetten. Graag, Wat is er gebeurd? We werden aangeschoten. Geraakt. De schofte. Ach ja. Wie schiet moet de korrel verwachten. Niet weg, maar ja. Deze keer hadden we dat niet op gerekend. Wat doet u? We zouden volgens onze inlichtingen geen weerstandsnesten meer zijn. Ja. De vijand is onberekenbaar. Hier woon ik, met mijn man. Oh, ja. We gaan achterom. De keukendeur is open. Ik heb de piloot gevonden. Goedenavond, meneer. Een boordschutter bedoel je? Pardon? Oh. Mijn man beweert dat u een boordschutter bent. Nee, nee ik ben piloot. Het spijt me wel. Nou, dat zeggen ze allemaal. Let u maar niet op hem. Of niet soms. Niet dat ik weet. Een boordschutter is een boordschutter. Het is geen vak om je voor te schamen, maar ik ben hem helemaal piloot. Gaat u zitten. Ja. Ik zal koffie halen. Eén hey, potnat. Boordschutters en piloten. Ja, kijk, we, we zitten wel in hetzelfde toestel, natuurlijk, hè. Uh, mensen bedriegen. dat kunnen ze. Mabel weghalen. Huh, u u zei Mabel? Ja, meubel zei ik. Hé, hey, wacht eens eventjes. Ken je haar misschien? Wat? Mabel? Weet je misschien wat ze is? Vertel op, waar is ze? Uh, Mevrouw zegt dat ze nou een vriendin is, maar dat geloof ik niet. Nee, ze is ergens anders. Met die boordschut ermee, is het niet? Zie, ja, hoe moet ik dat nou weten? vriendin, zou wat. Ze heeft nooit een vriendin gehad. Ze kunnen me veel wijsmaken. Waar is ze? Want oh, ik ken haar niet. Oh. Ik, dacht... ik ken haar niet, Mabel. Is dat uw dochter of zo? Uh. Zie je wel, je kent haar wel. Ja, ik begrijp u niet. Hoe oh, weet je anders dat het mijn dochter is? Echt, meneer, dan moet u op. Ja, ja. Zo. Hier is een lekker warm bakje koffie. Dat zal u goed doen, meneer. Dank u wel. Maar, maar u bent helemaal nat. Dat ik dat niet eerder gemerkt heb. Had je dat niet gezien? Had je die arme man niet even kunnen helpen? Terwijl ik koffie in schonk. Ah, ik in helpen? Kan immers niks. Wacht, het is echt niks. Nou, noem maar niks. U bent nat. Nou, u bent in een sloot gevallen. In een sloot? Vliegen kunnen ze nauwelijks. Maar als ze gewoon moeten lopen, vallen ze in een sloot. Hou jij je mond eens? Ja, goed, goed. Ik, uh, ik zeg al niks meer. Nou, drink u eerst uw koffie maar op, meneer. En dan uh, breng ik u naar uw kamer. Uw kamer? Ik heb schoon ondergoed voor u en een lekkere warme broek, een ribfluele broek van mijn man en een overhemd. Doe maar. Moet je soms ook mijn pijp hebben? Nee, nee, dank u. Ik ook geen pijp Oh, dat is dan jammer voor u. Mijn vrouw had anders ook nog wel een pijp voor gehad, oh. niet liever. Jij zou je mond houden. Hm. Bied je je bloed tegen pijpen en nee, nog is het niet goed. Nou, mijn man is een beetje humeurig. Komt door een ongeluk. Ja, dat met die pijp is een heel andere zaak. Hij kan niet meer lopen, ziet u. Dat valt natuurlijk ook niet mee. We krijgen weinig aanloop. En als je als hij altijd hard gewerkt hebt. Ja, ja. Hard werken. Dat heb ik altijd gedaan. Verrot hard gewerkt. Wat koop je ervoor? Een paar lammerpoten Zo ben ik ook altijd thuis. Dat hoef jij niet. Je kunt hem niet alleen laten. Hij wil zo wat graag op de vader passen. Nou, dat was een heerlijk kopje koffie, mevrouw. Dat doet me plezier, jongen. Ja. Nou, ik zal je even voorgaan, hè. Naar boven. Ach, u bent eigenlijk. U bent werkelijk te goed. Nou, het is toch heel gewoon dat ik u... Voor piloten doet ze alles. Alles. De dochter offert er ze zelfs op. Meubel. Meubeltje toch. Kom toch bij je vader. Ik hou het ziet niet uit. Moest eens weten Waarom kan ik ook niet lopen? Gestraft word je in dit leven De goede gaan kapot En de rest loopt zonder zorgen door de Vijftiende vlucht De 33 e Wie had dat gedacht? Het kan gek lopen Zo zie je elkaar Zo ben je elkaar kwijt en zo zit je weer bij elkaar. Amor omnia vincit. Zeg dat wel. We hebben jullie het over. Dat we zo van elkaar houden. Wie? Wij nee, met z'n drieën. We houden we zo van elkaar dat we steeds weer bij elkaar komen. Heb ik nooit ervan van gemerkt. Laat. Dat we van elkaar houden. Ik bedoel, uh, hou van is toch wat anders. Goed, we kunnen aardig met elkaar opschieten. We doen hetzelfde werk. Zit in hetzelfde schuitje? Nou, daar ben ik werkelijk maar niet wat jij onderhouden van verstaat. Je moet hier ook niet van werkelijkheid kunnen onderscheiden. Nou ja, nou, ik, ik weet het niet meer, hoor. Waar jullie over praten. Raadseltjes. Ah, maar die zijn er om opgelost te worden. Maar niet door mij. We willen je wel helpen. Geen behoefte. Ik heb wel wat anders in mijn hoofd. Hm, nog een raadsel. Wat bedoelt de schip, hè? De boordschutter heeft nog wat anders in zijn hoofd. Ra, ra, ra. Wat zou die boordschutter van ons wel aan zijn hoofd kunnen hebben? Ra, ra, ra. Wie heeft de bal die, die mooie, mooie bal van gauw? Wat doen jullie vervelend? Ja, vervelend. Verklaar je nader. Nou ja, vervelend. Laten we zeggen, anders. Anders dan wat? Anders dan de vorige keer. De veertiende keer. De 32e keer. Wat is er dan anders? Nou ja, jullie, jullie praten zo vreemd, zo, zo in raadsels. Ah, in de raadsels. De raadseltjes. Er is blijkbaar toch iets gebeurd tussen deze en de vorige vlucht. We zijn geraakt. We hebben gesprongen. We zijn heel huids thuis gekomen. En nou vliegen we weer. Dat is alles. Alles. Hoeft je er toch niks van over te houden? Of zijn jullie soms op je achterhoofd gevallen? Uh, dat zou iets verklaren. Uh, wanorde. Wanorde in de geest bijvoorbeeld. De. Uh woorden rollen door elkaar of zoiets. Dat heb ik wel eens gehoord. Een man had zo'n hoofdfractuur opgelopen dat hij de woorden niet meer op een rijtje kon zetten. Ja, ja maar, eh, maar daar is bij jullie geen sprake van. Nee, maar toch praten jullie anders dan de vorige keer. Een, eh, een andere sfeer. <lacht> Gek dat dat jullie zoveel gedaan heeft. Kijk. De eerste keer dat ik moest springen. Wel een beetje bang natuurlijk. Wat weer, je, maar, maar niks van overgehouden. Jij niet? Nee, ik niet. Toen niet en nu niet. En jullie? Nee. Nee, jullie ook niet. Nee. Ik, ik heb jullie door. Jullie uh, wilden mij op de kast hebben. Stom van me. Het was bijna gelukt, nee? Pilotengeintje. Eh, wat leuk. 70 Het gaat maar door oh, Het zal nou niet lang meer duren Zou hij er weer bij zijn? Wie? De piloot De boordschutter uh, Die ook Je krijgt heel wat zorgen hè? Twee jongens in de lucht Ja Dat zijn het Jongens Fijne knullen Helden die de victorie blazen Precies als ik nog kon lopen, dan zou ik. Wel... <laughs> Jij bent te oud om te vliegen. Wat had je eraan moeten denken? Wie praat er over vliegen? Bij de luchtmacht hebben ze jonge kerels nodig. Niet van die afgesloofde oude mannetjes. Hard werken zou het. Ja, ja. Hard werken. Wat koop je daarvoor? Een paar lamme benen. En als ik dan nog kon lopen. Dan zou je weer werken bij de boer. Voor dat hongerloontje. Geld gespaard. En dan zou ik gaan zoeken. Jij. Op jouw leeftijd zeker. Nergens meer een baan vrij. Als de oorlog afgelopen is, hebben ze mannen nodig voor de opbouw. Zoeken naar die boordschutter. Hand in hand, voor het volk, door het volk. Voor treuzelaars zal er geen plaats zijn. En ik zou hem vinden, wist en waarachtig. En de piloten krijgen de beste banen natuurlijk. Daar hebben ze recht op. Ik zou een riek nemen, een nieuwe riek. En ik heb kennis aan twee piloten. Ze zullen we niet vergeten. Niet praten, maar doen. Ik hoef geen uitleg te geven. Oh, ze zullen zeggen, moedertje, natuurlijk moedertje. We zullen goed voor jou zorgen, moedertje. Jij zal niks tekortkomen. In één keer, in één keer prik ik hem aan riek. Aan mijn nieuwe riek. Ploodjes. Voorschutter. Pilootjes. Voorschutter. ver zitten we nog van een doelafskip? Skip? Elf minuten. Onze vluchten worden steeds korter. Het worden tramretourtjes. Even een boodschapje doen en weer terug. Wat zullen ze voor ons hebben als we klaar zijn? Klaar zijn. Ja, ik heb zo eens uitgerekend. oog uit nog mm. na nou, vier, vijf vluchten. En dan is het zakje gedaan. Mm. Zakje? Ja, dan zitten we goed. Tenminste, dan zit men goed. Wij niet. Wij willen vliegen. Wij willen ons werk doen. Maar ja, dan is er geen werk meer. We kunnen moeilijk onze eigen families gaan bestoken. Nee, dat kan je niet doen, dat gaat te ver. Zo dus is het ook niet? Gooi de boel maar plat, maar niet je eigen huis. Natuurlijk, dat is nou de oorlog. Het verschil tussen de winnende en de verliezende partij. Oorlog voor wij, wij hebben gewonnen. Vreugde dansen, kampvuren, draaiorgelmuziek, hossen en springen onderscheidingen. Als alles goed gaat, kan ik nog de onderscheiding krijgen voor 35 vluchten dienst. Dan <laughs> heb ik er vijf. Vijf? Reken maar uit. Eerste voor de tiende, tweede voor de twintigste, derde voor de vijfentwintigste, vierde voor de dertigste. En vijfde voor de vijfentwintigste. Wat <laughs> de rij van onderscheidingen. Maar ja, je moet het nuchter bekijken. Wat koop je ervoor na de oorlog. Daar sta je dan met je lintjes. Goed gedaan, jongen. Wil je bij mij vertegenwoordiger worden in stofzuigers of bedrijfsleider in een broodfabriek? Uh, voor mij is de oorlog te snel voorbij. Ik heb geen idee wat ik zou moeten gaan doen. Eerst maar feestvieren. Met de vrouwen. Feestvieren, ja. Met de vrouwen. Wat ga jij doen, skipper. Nog negen minuten. Na de oorlog bedoel ik. Goed zicht. We verliezen hoogte. Niet te veel. Volle maan. Als de afweer geschuurd is, hebben we gemakkelijke doelen. Er is toch geen tegenstand meer. Je bent kort van memorie. Goed. Eén keertje hebben jullie het meegemaakt. Eén ongeluk. Tussen al die tamme slangen merk je de vergiftige niet meer op. Hé, de, de beeldspraak is terug. Skipper. Al plannen voor na de oorlog? Nog zeven minuten. Je hoeft dit me niet te vertellen hoor, maar. Raad jij nou maar tegen de diarree in. Uh, zo bedoel ik het niet, Skipper. Ik heb echt belangstelling voor je toekomstplannen. De Skipper is zeer vereerd. Waarom blijf je niet thuis bij mij en de kinderen? Dat kan niet. Dat, dat heb ik je toch al gezegd, schatje? Ja, het is toch absurd. Je bent nou neergeschoten geweest. Ja, goed, één keer. Dan mogen ze je toch wel rust gunnen. Ik zou niets liever willen, maar er zijn er bij die, die uh, al twee of drie keer neergeschoten zijn. Uh, bovendien, ik uh, moet nog een... Uh, <coughs> een karweitje opknappen. Wat voor karweitje? Is deze vlucht niet genoeg? Lieve schat, die uh, vlucht... hè, eh... Uh, is dat kaweitje zo uh, ongeveer? Waarom doe je zo geheimzinnig? Er is iets. Ik doe, ik doe, ik doe helemaal niet geheimzinnig. <tie> Ach, we hadden ergens anders over moeten praten. Zeg, over de jongens uh, spelen ze vaak met die houten blokken die ik gezaagd heb? Ze zijn er erg blij mee. Ze bouwen garages en uh, dierentuinen en vliegtuigen. Tot gauw, hè? <tie> ik hoop het. Niet hopen, geloven. Ik ben toch een beetje bang. Hoeft niet. Ik kom terug. Ga jij na de oorlog naar die mebel terug? Wat bedoel je? Precies zoals ik het zeg. Waarom zou ik? Het toch een lekkere stoot, niet? Ja, het was een lekkere meid. Hoe weet je dat eigenlijk? Wat? Dat ze lekker was. Hé, daar komen de grapjes hier weer. Ik maak geen grapjes. Zeg eens op, hoe weet je dat? Ja, dat, dat kun je zo zien. Een jonge struisse meid. Goed figuur. Harde borsten. Harde borsten? Kan je dat zien? Doe doet nu niet zo stom, joh. En houden jullie een over? Jij wilt toch zo graag praten, tegen de diarree? We helpen je even. Kon je zien dat ze hard waren? Ook wel. Ach, ik, ik wandelde wel eens met de, S S'avonds laat en s'morgens vroeg. Ongestoord, maar ik wel zeggen. Die ouwe sliep dan. Hij te pesten pest aan me. Maar hij kon niet lopen. Nee, dat was mooi. We hadden vrijspel. Want uh, ja, de moeder was op mijn hand. Hooiberg. Wat? Hooiberg, zei ik. Dat heeft hij al verteld. Jawel, maar ik wil dat nog eens horen. Meer uitgebreider. Waar kan je nou beter vrijen dan in een hooiberg? Lekker opwindende broeigeur. Verheven boven de aarde. Laddertje opgetrokken. Kousen uitgetrokken. Nee, dat hoeft voor mij niet. Liever niet zelfs. Wel de borsten bloot? Wat wil je? Wilde ze? Met de borsten ging het nog wel, maar, maar de rest ging niet zo gemakkelijk. Precies, Kip. Maar jij zou en jij moest. Hm? Wat weet jij daarvan? Jij zou en je moest? Het is helemaal niet nietwaar? Dan kan dat toch allemaal? En man wil wel eens wat. Schoft. Voorheem, kruisapostel. En die oude man kon niet lopen? Dat kon moeilijk, zonder benen. En ja, dat meisje? Die was er dus stom om alles aan haar moeder te vertellen. Dat stomme mens begreep er niks van. Dacht van Rimpel? Dat ik verleid was. Dat het haar schuld was. Ja, ze stuurde dit kind weg naar familie of zo. Ja. En jij ging er vandoor. Ik moest toch terug naar mijn basis. We zaten om je te springen, hè, Skip? Onze held. Skip, wat doe je nou? We zijn geraakt. Waar? Ik hoorde niks. We zijn geraakt, zeg ik je. Jij springt eerst, boordschutter. Ik weer eerst? Dat ging de vorige keer ook best. We zitten helemaal fout. Helemaal fout boven vijandig gebied. Nou, en wil je met Christen een ander beneden? Nee, maar, maar waar brandt het? Wat? Dan dan. Schiet op of ik schop je eruit. Nou, stom ik... erop, scheiklaars! En nu ik. Stop! luik open. Oké, okay, Skipper. Eerste vracht. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Los! En nu springen. Stop! Idioot. We zijn helemaal niet geraakt. Hoeveel minuten? Nog even. Zie ik Mabel dan weer? Wat heeft Mabel in vredesnaam met die vliegtuigen te maken? Alles, alles. Dat weet jij best. Met vliegtuigen, Mabel en vliegen. Laat me niet lachen. Wie het laatst lacht. Huh? Spreekwoordje op zijn tijd. Op mijn tijd. Ik zeg spreekwoorden wanneer ik dat wil. Ik mag er geen benen meer hebben. Maar praten kan ik. Nog wel. Als je dood bent, hoor ik niks meer van jou. Ik ga niet zo gauw dood. Dat zeg jij? Je hebt al geen benen meer. De wonden zijn genezen. Dat vreet door. Het vlees wordt verder weggevreten. De dokter zei het zelf. Gefeliciteerd, zei hij. Tergend langzaam, maar het zet door. Nou, dokter, zei ik. Is dat nou een felicitatie waar? Jij merkt het misschien niet. Maar ik hou het in de gaten. Er zijn erger dingen in de wereld, zei hij. Kop op, over een paar weken kun je weer uitgaan. En als het vrede is, ga ik naar de piloot. In een mooi karretje. Invalide wagentje, dokter. Zeg maar gauw eens wat op staat. Ze zullen me helpen. Zoals ik hun geholpen heb. Nee, niet als ze te veel zijn. Mijn dochter zal maar rijden. Dat is in ieder geval wat, dokter. En misschien kunnen ze Mabel dan vergeven. Wat? Niks. Jawel. Je zei wat over Mabel. Ben je doof? Oh, die piloten kunnen haar ook helpen. Helpen? Waarmee? Die schutters blijven van eraf. Heb je dat begrepen? Ze blijven met hun poten van eraf. Dat zal moeilijk gaan. Ze willen helpen. Misschien is er één die haar nog wil helpen. na nou, alles wat zij gedaan heeft. Ik begrijp je niet. Je moet ook niks begrijpen. Helemaal niks. Ik wil Mabel. Zonder Mabel ben ik niks. Ze komt nog wel eens langs. Na de oorlog. Wel eens. Ze zit ondergedoken. Ja, ondergedoken. Dacht ik het niet? Uh, jij dacht dat het hier bij mij niet goed was. Het dorp pikt het niet, begrijp je? Als ze erachter komen. Ik begrijp je niet. Wacht nou maar af. Je hebt een uh, aardige vrouw, Skip. Mm -hmm. Waarom zeg je het er zelf niet? Wat moet hij me zeggen, schat? Ik zei dat ik u aardig vind, mevrouw. Oh, eindelijk weer eens een complimentje van een man. U moet weten dat mijn man na de laatste vlucht nog geen compliment gemaakt heeft. Maar, schat, een week is te kort om het te laten slijten. Hoe bedoelt u? Nou, ik bedoel... Uh... De laatste vlucht was niet de gemakkelijkste. Vanwege het karwei? U weet ervan. Ja, mijn vrouw vermoedt dat we nog een bijzonder karwei hadden op te knappen. Dat vermoed ik niet, dat heb je mezelf verteld. Nou, schatje, ik vermoedde toen dat het mijn laatste vlucht zou zijn. The war is over. Precies. Maar ik wist het niet zeker. Ik begrijp het wel, schat. De oorlog is voorbij. Ja. Nou begint het pas. Wat? Nee, niks. We wachten wel af. U hebt geluisterd naar Vluchtroute, een hoorspel van Wim Hazu. De rolverdeling was als volgt. Oude man, Tony Folletta. Oude vrouw, Elisabeth Versluis. Mabel, hun dochter, Joke Hagelen. Eerste piloot, Jan Borkus. Tweede piloot Hans Karsenbarg. Een boordschutter Peter Arians. Vrouw van eerste piloot Willy Bril. En Olga, vriendin van tweede piloot Vesia Rone. De regie had Wim Pauw. <middels> U heeft geluisterd naar een bijdrage van de NCRV... getiteld Vluchtroute eerder uitgezonden in 1970. En nu opnieuw in de eten op Radio 1 bij Vlucht in het Verleden van Max. Wat mooi dat het bewaard is gebleven. En ik hoor u bijna al denken, ja, ja, ja... maar er is ook heel veel radio- en televisiemateriaal... uit het verleden verloren gegaan, maar... Ik denk liever op de dag van oprichting van Alcoholics Anonymous op 12 mei 1935 aan. Het glas is half vol in plaats van het glas is half leeg. Je moet altijd uitgaan van het positieve, is mijn devies. Vragen en opmerkingen over onze uitzendingen, die kunt u kwijt via Nachtvluchten, Apenstaartje omroepmax.nl of u gaat naar onze site nachtvluchten.fm en u vindt daar alle contactmogelijkheden. Schrijver kan naar postbus 518 1200 Alpha Mike in Hilversum. En u vindt ook alle informatie over onze programmering op teletextpagina 331. U heeft onlangs kunnen deelnemen aan de zogenoemde Arthur van Amerongen prijsvraag... en maakte daarmee kans op één van de drie exemplaren van zijn boek Mambo Jumbo. En wij stelden u de volgende vraag. Welke beruchte programmamaker, waarmee Arthur van Amerongen vaak samenwerkte... maakte een radiodocumentaire over het nieuwe bestaan dat van Amerongen in Paraguay probeerde op te bouwen... En het goede antwoord is Rob Muns. En ik ga u nu mededelen wie de winnaars zijn uit alle goede inzendingen getrokken... door de heer van Amerongen zelf overigens. Jeannette van Zanten uit Brakel. Marion van Hoof uit Veldhoven. En Klaas Zwaan uit Stavoren. De winnaars hebben inmiddels een bericht ontvangen en de boeken zijn onderweg. Het is um, één minuut voor drie en dat betekent dat het tijd is voor een kort journaal. En daarna gaan we verder met nachtvluchten in het volgende uur. Een heel mooi talent, ook wel een beetje weer uit lang vervlogen tijden. De schrijfster Willy Corsari in De Duvel is Oud. En had u nou van tevoren willen weten dat dat lang zou komen vannacht... Dan had u dus voor die programmering ook op Teletexpagina 331 kunnen kijken. En natuurlijk op onze site nachtvluchten.fm. Heeft u iets gemist, niet gevreesd. Via diezelfde site kunt u de verschillende uren opnieuw beluisteren. Goed, heel graag tot zometeen.